12 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Gilad Shalit in Israël. Moody's onderzoekt de kredietstatus van Frankrijk en Ermin Koeman weg bij FC Utrecht. De regen die trekt naar het oosten weg van het westen uit klaart het op. Alleen in de kustprovincies vallen nog een paar buien. En de middagtemperatuur is ongeveer 12 graden bij een stevige westen tot zuidwestenwind. Morgen opnieuw veel wind, ook buien. Het wordt nog wat frisser. Vanaf donderdag droger. De Israëlische soldaat Gilad Shalit is terug in Israël. Hij werd na ruim vijf jaar gevangenschap vrijgelaten door Hamas, die er in eerste instantie 477 Palestijnse gevangenen voor terugkrijgt. En later dit jaar volgen er nog eens 550. Shalit is vanochtend korte tijd in handen van de Egyptische autoriteiten geweest... en kon na medische keuring de grens naar Israël oversteken. Dat werd een uurtje geleden door een woordvoerder van het Israëlische leger bekendgemaakt. Jalit gaf kort daarvoor een interview af aan de Egyptische televisie. En op de vraag wat hij het eerste wil doen als hij thuis is... zei hij dat hij zijn familie en zijn vrienden erg mist. Ik mis mijn familie heel veel. En ook mijn vrienden. Ik mis mijn vrienden ik mis normale mensen om mee te praten en om hen te vertellen over mijn jaren in gevangenschap, zei Charlit, met allemaal er tussendoor. Correspondent Anki Rechers in Tel Aviv keek naar dat interview. Hij zag wel erg bleek en hij ademde zwaar, maar hij heeft gewoon geantwoord en hij vertelde dat hij steeds gehoopt heeft in al die vijf jaar en vier maanden dat deze dag zou komen en, en hij zei ook dat hij hoopte dat iedere Palestijn en iedereen terugkeert zal keren naar huis en dat dat bij zal dragen aan de vrede. Daarna werd hem gevraagd door de Egyptische interviewers of hij goed behandeld was en hij zei dat hij goed behandeld is door de, door de Hamas. En dat hij ook later dus graag hierover wil praten... en dit wil vertellen wat hij meegemaakt heeft. Anki, wat weet jij over de vrijlating van de Palestijnen? Want het is een ruil, hè? Ja, het is een ruil. En uh, Kijk, die, die, de bussen met de Palestijnen die staan al... Ja, eigenlijk een deel staat er al van drie uur vannacht klaar die moesten dus onderzocht worden uh, door de Hamas... of het inderdaad ging over de Palestijnen die op hun lijst stonden. En dat is eerst met het, uh, via DNA nagezocht, ook door het Rode Kruis. En toen dat allemaal in orde was, konden de poorten open. Nou is het probleem dat degenen die dus naar de Westoever gingen... die zouden via een uh, ingang uh, bij het plaatsje Bitunia naar binnen komen. Maar daar stonden duizenden mensen die dus ook... de daar alle hekken hadden vernield. Dus het Israëlische leger heeft uh, besloten dat ze daar niet vrijgelaten kunnen worden. Dus ze zijn nu met ze op weg naar een andere ingang. om uiteindelijk bij, uh, waar, bij het kantoor van Arafat, de Mukata, in het centrum van Ramallah. om daar dus de vereniging van deze Palestijnse gevangenen uit de Westhoever. te laten gebeuren met hun families. In Gaza worden al de eerste, uh, eerste gevangenen binnengelaten. Correspondent Anki Reggers vanuit Tel Aviv... en de vrijgelaten Israëlische soldaat Gilad Shaliti... wordt per helikopter overgevlogen naar een luchtmachtbasis in midden Israël. En daar wacht zijn familie op hem. Kredietbeoordelaar Moody's neemt de komende maanden... de kredietstatus van Frankrijk onder de loep. En dat zou in het slechtste geval kunnen leiden... tot een afwaardering van dat land. Frankrijk heeft nu nog de hoogste status, triple E. En dat staat voor de hoogste betrouwbaarheid. En ja, nieuws is natuurlijk een beetje... Ja... Je wordt er wat zenuwachtig van, tenminste op de financiële markten. Er wordt bezorgd gereageerd op die mededeling. De beurzen zakken weer weg. Financieel redacteur André Meijndema. Zijn de beleggers uh, geschrokken van die aankondiging van Moody's? Ja, toch wel hoor. Het vergroot het ook weer de onzekerheid. Want stel nu voor dat allemaal zal gaan gebeuren. Gisteren werd het pessimisme rondom de, fin de, de, de financiële staat van, van, van landen... En de, en de schuldenproblematiek al aangewakkerd... door opmerking van de Duitse minister van Schäuble... die de verwachtingen temperde of Europa het komend weekend... wel met een oplossing gaat komen voor de problemen in Europa. En toen we trokken de beurs daar al van. Vandaag die mededeling van de moedjes daaroverheen. Stand van zaken op de beurzen. Allemaal lagere koersen, veel rode cijfers. De beurs dient op en neer tussen een min een half tot min twee procent. Vooral de beurs van Parijs en Frankrijk krijgen klappen. Heeft alles te maken met het feit dat bankaandelen op die beurzen flink onder druk staan. Er is nu nog niks aan de hand. Moody's heeft alleen gezegd... ja, we gaan het onderzoeken, maar stel dat. Wat, wat betekent dat als het zover komt dat Moody's Frankrijk afwaardeert? Nou, om te beginnen is het natuurlijk prestigeverlies... dat een land met de hoogste status eh, die kwijt te raken... en eh, een bank achteruit gezet wordt, om zo te zeggen. Daarnaast betekent het een hoger risicoprofiel... dat er hogere kosten zijn en dus ook hogere rente voor Frankrijk... op de obligatiemarkten. Je ziet nu al het verschil oplopen tussen de Duitse rente en de Franse rente. Franse rente gaat omhoog, de Duitse rente daalt. Het verschil tussen de beiden wordt groter en dus betekent het... Voor duurder lenen. Maar bovenal bedreigt het ook de redding... van de probleemlanden, de oorzaak van alle problemen van Griekenland en anderen, want een lagere rating voor Frankrijk... zou betekenen dat Frankrijk dus minder risico kan dragen... en dus ook voor minder geld garant zou kunnen staan in het noodfonds... en dat het noodfonds dus kleiner, armer wordt en dus minder kan doen. Nou, die buis zit hangen, want dan zou je kunnen doorredeneren... dus moeten Nederland, Duitsland en andere sterke landen weer meer gaan bijdragen. Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke opgave. Dus zo bezien zou dat stapje, stel nu dat moest daar daartoe zo besluiten... Eh, ja, gezien al zijn van dat is dan wel heel erg vervelend voor ons allemaal. Over die mogelijke afwaardering dus van Frankrijk. André Mijnema. In Amsterdam zijn twee mannen opgepakt... voor betrokkenheid bij de aanslagen op kledinggroothandels... in het World Fashion Center. Dat zijn twee Amsterdammers van 39 en 24. Eind mei werd een groothandel in het complex beschoten... en een maand later werden naar hetzelfde bedrijf... in een andere groothandel handgranaten gegooid. Dat was alleen materiële schade toen. Volgens de Amsterdamse politie wordt er in dat World Fashion Center op grote schaal geld wit gewassen. In augustus werden er bij een politieinval in het complex en in woningen van betrokken ondernemers 840.000 euro aan contanten en ook geldtelmachines in beslag genomen. En ook werden zes verdachten van witwassen gearresteerd. De heldenontvangst vanochtend van de Nederlandse honkballers op Schiphol... ruim voor de wereldkampioenen aankwamen... was de sfeer in de aankomsthal al erg goed. Holland. Holland. Holland. Wij gaan onze helden hier zo uh, ontvangen. Dus daarom ben ik heel erg opgewonden. En dit is zo mooi voor honkballen in Nederland. En ik voel me gewoon heerlijk. Daarom ben ik opgewonden. Ja. Ja, goed, ik schat dat er uh, nog geen duizend mensen zijn. En, ja, ik, ik, ik blijf het maar afzetten tegen wat er gebeurd zou zijn als het Nederlands voetbalteam wereldkampioen was geworden. Dat is toch even wat anders. Zo, dat, zo denken we er in Nederland over. Maar ik, ik, uh, als, als je een buitenlandse zender opzet, en zeker een zender van het westelijk halfrond... Dan, dan, dan, dan merk je dat, dat, uh, dat daar veel beter beseft wordt wat een geweldige prestatie dit is. Hey, media, was je Media, was je Media! Toen waren ze nog geen wereldkampioen. Nee, dat klopt, maar het blijft toch een geweldige sport. Je had nou, er veel in moeten zijn. Maar ik ben blij dat jullie er nu zijn. Echt. Helemaal top. Voor wie komt u? Wij komen voor mijn zoon, Bas Noe, en voor Tom. U bent de moeder van een wereldkampioen. Ja, hoe is dat? Ja, en toen hij die sport begon, dacht u toen niet... Doe eens een keer een andere sport, als je bekend wil worden, als ik een trotse moeder. Nee. nee, het is te leuk. Het is een way of life. je hebt lang moeten wachten voordat u zo trots kon zijn? Maar nu weet iedereen het. En daar zijn ze dan. Hoe zag dat eruit toen je door die schuifdeuren kwam? Geweldig, geweldig. Echt geweldig. Ik kan, ik kan niks anders zeggen, dan geweldig. Dit zijn voetbaltafarelen. Een taferele, hè? De, de, de sport krijgt pas aandacht als je iets groots wint. Zo dus is het helemaal in Nederland. en Dat is ook helemaal niet erg. Maar ja, daarom uh, is dit helemaal prachtig natuurlijk. En ja, wie weet wat er nog allemaal kan komen door dit succes. Een grote ontvangst, uh, dan, dan ik had ik verwacht. We hebben wat dingen gehoord natuurlijk op Facebook en uh, vrienden met elkaar. Maar dit, was, uh, nee, dit, dit, dit, dit is veel groter dan wij verwacht. Maar we zijn ook wereldkampioen. kampioen. Dus ja, verdient ook denk ik. De terugkomst van de honkballers op Schiphol. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Treinreizigers kunnen voortaan een smsje krijgen... als de NS de dienstregeling aanpast wegens extreem weer. Nou, als wij nou bijvoorbeeld weten dat er morgen een enorme herfststorm komt... en dat betekent dat wij het voorzorg dan minder intercities en minder sprinters zouden kunnen laten rijden... Nou, om onze klanten daarop voor te bereiden... kunnen wij dan vandaag besluiten om onze klanten daar een sms over te sturen. En die krijgen het dan vandaag in de loop van de dag. En dan kunnen ze al rekening mee houden dat hun reis er morgen anders uitziet. Ook bij grote storingen gaat de NS proberen reizigers zo snel mogelijk te informeren... Via Via sms geïnteresseerden kunnen zich via de website van de spoorwegen aanmelden voor die gratis sms dienst in Berdaert in Friesland is gisteravond een man opgepakt nadat hij met vijf kinderen in zijn auto ondersteboven in een sloot was beland. De man van 46 had te veel gedronken. En bij het ongeluk in Berdaert raakte niemand gewond. Die man en die vijf kinderen konden zelf uit de auto klimmen. Drie van de vijf kinderen waren van die man zelf. En de politie zegt dat die meneer niet alleen rijden onder invloed ten laste wordt gelegd, maar ook poging tot doodslag. KNVB-scheidsrechters die met geweld op het voetbalveld te maken hebben... kunnen gratis juridische hulp krijgen. De Voetbalbond heeft erover afspraken gemaakt met een verzekeraar. Die service is beschikbaar voor alle 30.000 scheidsrechters. De KNVB hoopt zo het fysieke en verbale geweld op de velden terug te dringen. Scheidsrechters kunnen met de hulp schadeclaims indienen... of rechtszaken beginnen. Uit cijfers van de KVB blijkt dat amateurscheidsrechters... in het vorig seizoen 241 keer werden gemolesteerd of uitgescholden. En KVB-voorzitter Van Praag noemt die service een geweldige stap voorwaarts. Sport. We blijven bij het voetbal. Erwin Koeman stapt op als trainer van FC Utrecht. Op dit moment houdt FC Utrecht een ingelaste persconferentie. En daar zijn naast Koeman ook algemeen directeur Wilco van Schaik... en technisch directeur Boy bij aanwezig. Koeman die trad afgelopen zomer aan als opvolger van Tom du Chatignier. Maar die zag direct tot zijn ongenoegen een flink aantal spelers vertrekken. Waaronder Strootman, Van Wolfswinkel, Mertens en Doelman Vorm. Ja, er zaten er nog meer. hè? En er zaten er nog vier uh, jongens... Uh... Toen ik tekende, alleen het is gelopen zoals het gelopen is en Utrecht heeft uh, geld uh, binnengekregen voor deze jongens. Nou ja, oké, okay, dat, uh, dat is Utrecht zijn goed recht. Voor een trainer is het uh, minder leuk, alleen, uh, ja, kijk, het is al een aantal maanden geleden, zij zijn hun uh, gang opgegaan. Wij doen dat met FC Utrecht en ik doe dat met FC Utrecht. Dus uh, ja, oké, okay, het, het is eenmaal zo gelopen. Ja, ik kom al dus weg en over een uur meer nieuws vanuit die persconferentie. Ajax gaat vanavond tegen Dynamo Zagreb op zoek naar zijn eerste overwinning in de Champions League. De ploeg van trainer Frank de Boer heeft pas na de 0-0 tegen Olympique Lyon en de 3-0 nederlaag tegen Real Madrid één punt. Dynamo Zagreb wacht nog op het eerste punt en gaat volgens de Boer dan ook vol voor de winst. Zij gaan zeker vol voor de zeven. Het is voor hun ook heel belangrijk om te overwinnen overwinter. Ze hebben dan uh, nul punten, maar uh, ja, voor hun is het cruciaal deze thuiswedstrijd. En zij hebben tegen met dit gespeeld, hebben ze ja, redelijk weerstand gegeven, hebben ook een kansen gehad. En het is gewoon een heel, ook een heel talentvolle ploeg, dus het uh, zal een heel interessante wedstrijd worden. En Dynamo Zaken hebt tegen Ajax is vanavond live te volgen hier op Radio 1 in een extra uitzending van Langs de Lijn. En die begint om half negen. De Amerikaanse profbasketbalcompetitie, de NBA, moet uiterlijk over 30 dagen van start gaan. Dat heeft commissaris David Stern gezegd bij de start van de bemiddeling tussen de eigenaren en de spelers. De NBA zou begin november moeten beginnen, maar de start is onlangs met twee weken uitgesteld. Want er is gedoe aan de gang over verdeling van inkomsten. Afgelopen seizoen ging 57 zo'n 4,3 miljard dollar, naar de spelers. En de club wil een 50-50-verdeling. De spelers die eisen minimaal 53 Het is 14 over 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Israëlische militair Gilad Shalit is terug in Israël. En ook de vrijlating van bijna 500 Palestijnse gevangenen is in volle gang. Beleggers reageren ongerust op de mededeling dat kredietbeoordelaar Moody's de rating van Frankrijk onder de loep neemt. En trainer Erwin Koeman is nu alweer weg bij FC Utrecht. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen.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 Tot 200 euro korting op een multivocale bril. Dat zie je alleen bij Arjenweer Schoenenveld. Ook dit jaar weer door het publiek verkozen tot beste optiekketen. Oh, dat is niet misselijk. Dit is Radio 1. En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We zoomen in op weer een kandidaat die het in de presidentsverkiezingen namens de Republikeinen wil opnemen tegen Barack Obama. Het is Herman Cain, pizza koning, dominee en radiopresentator. In het mediaforum presentatrice Sasha Morali en blogger Joost Niemuller. Het gaat onder meer over Willem Holleder, die was gisteren flink in het nieuws... in verband met de aanhoudingen voor de liquidatie van vastgoedmagnaat Enstra... maar ook vanwege zijn bezwaren tegen de film De Heineken-ontvoering... die gisteren in première ging. Holleder probeert met een kort geding om verdere vertoning van die film te voorkomen. Veel zal afhangen van zijn advocaat, want zelf heeft de Nederlands bekendste crimineel... weinig kaas gegeten van juridische zaken, zei hij in 1985.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 De bedankstelling is heel divers en daar is Nieuwsuur heel blij mee. Het gaat van studenten uit de hoek van geschiedenis en internationale betrekkingen... tot aan VMBO'ers en MBO'ers, zoals postbodes, schoonheidsspecialisten... militairen en politieagenten. Als ze voor worden geselecteerd, dan krijgen ze één keer in de drie à vier weken... een dagopleiding bij de journalisten. Een openlijke oproep vandaag in dagblad Tubantia. Zo zou je het bericht kunnen zien over de plannen om 3 miljoen... Twentse krantenpagina's te digitaliseren. De krant wil het graag, samen met een aantal Twentse erfgoedinstellingen... maar er is tussen de 2 en 3 miljoen euro voor nodig. Rob Wissink houdt zich binnen Tubantia met dat project bezig. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is eigenlijk voor jullie de voornaamste reden om die kranten te digitaliseren? Nou, de voornaamste reden is natuurlijk om uh, het archief uh, toegankelijk te maken... voor een zo breed mogelijk publiek. Het archief bestaat nu alleen nog uit papier... En dat is bij elke krant in Nederland natuurlijk zo. Alleen uh, ja, de meerwaarde van uh, digitalisering is, is enorm. Je kunt uh, uh, uh, een groot schat aanboren. Ja, het is dus om, om, om, het, om ze beschikbaar te maken voor het publiek, maar natuurlijk ook voor het behoud van de kranten zelf. Want ik, ik weet niet wat het oudste exemplaar is dat bij jullie in het archief ligt. Ja, de oudste exemplaren die dateren uit uh, 1844, als ik het goed heb. Het uh, gaat dan nog niet om volledige kranten, maar om uh, enkele pagina's van de eerste weekbladen die destijds in Twente ja. verschenen. En dat papier wordt natuurlijk alleen maar slechter en slechter, dus is het uh, zaak om het te digitaliseren. De Koninklijke Bibliotheek is ook bezig met het digitaliseren van allerlei kranten, maar er zitten zeker geen Twentse kranten bij. Nee, dat klopt. Um, bij mijn weten is uh, zo'n twee jaar geleden de KB in Den Haag uh, begonnen met het digitaliseren van een groot aantal uh, Nederlandse dagbladtitels. Alleen dat zijn er uh, ongeveer 1700 en uh, er kwamen er maar 120 voor in aanmerking en daar zaten de Twentse kranten niet bij. Maar, nou lijkt me het enorm arbeidsintensief om al die kranten dus uiteindelijk digitaal uh, te maken. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Ja, dat is een, uh, een soort uh, uh, ja, hoe zeg ik dat? Een uh, scanmachine waarin je dus als wij waar, waar die pagina's onderlegt ja. en dan, uh, dan zijn ze vervolgens na een procedé uh, inzichtelijk en dat, dat werkt dan als een soort Word-document. Maar wie gaat dat doen? Ja, dat is in feite helemaal niet zo'n uh, moeilijke handeling technisch gezien. En het is de bedoeling dat we proberen om daar in Twente een werkgelegenheidsproject van te maken... voor bijvoorbeeld uh, sociale werkplaatsen. Ja. Zijn er al, uh, laten we zeggen, mensen met geld uh, gesignaleerd die zeggen van... nou, we vinden dit zo'n aardig project, we steken daar wat geld in? Nee, uh, de eerste stap die we hebben genomen is om de 14 Twentse gemeenten... die zijn uh, verenigd in de regio Twente, om die te benaderen om een... Uh, ja, een gering bedrag, het gaat dan om enkele tienduizenden euro's beschikbaar te stellen voor een soort kwartiermaker... En die moet voor ons gaan bekijken het komende half jaar... wat, uh, wat voor gelden van derden uh, ja beschikbaar ja. kunnen zijn. Goed, we gaan kijken of het van de grond komt. Een mooi plan in ieder geval. Dat is het Rob Wissink van Tubantia. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Er komt een nieuw programma rond Nick en Simon. Deze keer gaan ze niet op reis of zijn ze te zien als jurylid. Nee, ze gaan als teamcaptains tegen elkaar strijden. Het wordt een muzikale show... waarin ze gesteund worden door bekende artiesten. In een oproep voor publiek staat dat de zangkwaliteit... en de muziekkennis van de teams... Getest in verschillende zangwedstrijden en spelletjes. De titel van het nieuwe programma is toepasselijk: Nick tegen Simon. Maar dat gebeurt wel vaker. De eerste 30 seconden had je me helemaal in de ban. En ik zat steeds naar Simon te kijken. Van, kan ik al, kan ik al. En Simon die bleef zijn ogen maar dicht houden. En ik dacht, als je zo aan het genieten bent, kan ik vast wel drukken. <lacht> Nick drukte inderdaad, zonder overleg, maar hebben we hebben het buiten de uitzending nog wel even over. De bekendste televisiepresentatoren van Ierland moeten een flink deel van hun salaris inleveren. Zeker 30 gaat er vanaf. Dat heeft de baas van de Ierse publieke omroep RTE bekendgemaakt. De best betaalde presentator daar krijgt nu 950.000 euro. De baas Noel Curran houdt er rekening mee dat een aantal van de sterren gaat vertrekken. Maar dat is de prijs die hij bereid is te betalen om ervoor te zorgen dat de omroep uit de rode cijfers komt. De Vlaamse omroep VRT lijkt een andere manier gevonden te hebben om de kosten te drukken, namelijk veel herhalingen uitzenden. Bijna de helft van de uitzendtijd is gevuld met herhalingen, vooral bij de kinderzender CatNet. Daar bestaat maar liefst 78 uit herhalingen. De Vlaamse minister die erover gaat, meldt dat de VRT niet van plan is om dit beleid aan te passen. Usiel Werner twittert blij dat de kijkcijfers van de talkshow 5 op 2 in de lift zitten. Gisteren keken 121.000 mensen naar het programma... dat meestal onder de 100.000 kijkers scoort. Zou het onderwerp van gisteren de kijkcijfers hebben geholpen? Uh, of toch de uitspraken van Katrien Kerl die vorige week riep... dat ze met zulke slechte kijkcijfers beter met de fiets DVD'tjes kan gaan rondbrengen? Moeten we allemaal fanatiek gaan sporten of moeten we juist op de bank blijven zitten? Het is namelijk een stuk veiliger, want er zijn 3,6 miljoen sportblessures per jaar. Daarover gaat het vandaag in 5 op 2. Ik was even schrikken vanochtend hier op Radio 1. Columnist Diederik Ebbingen kondigde in de uitzending van Caro's Goedemorgen Nederland aan... dat hij gaat stoppen met zijn ochtendhumeurcolumn. Even luisteren. Ik word opeens geconfronteerd met een ontluisterend inzicht in mijzelf en dan vooral hoe ik deze stukjes al twee jaar lang week in week uit in elkaar flans. Mijn stijl staat me dusdanig tegen dat ik ervan begin te walgen. U was een fantastisch publiek waarmee ik een prettige, soms warme, soms moeizame band had, die mij zeer aan het hart ging. Dat zal ik missen. Dag. Diederik Ebbingen, hij overvalt u en ons. We gaan hem overhalen om volgende week gewoon weer een ochtendhumeur te doen. Nou, bij de Karo was ze inderdaad verrast. De eindredacteur stuurde een smsje om voor de zekerheid te vragen... of het niet een grap was. Inderdaad, we hebben even gebeld met Ebbingen. Hij gaat gewoon door met zijn ochtendhumeur. Ik vond het grappig om te melden dat ik zo zat was van de zelfgenoegzaamheid... dat ik vond dat ik moest stoppen. Maar dat gebeurt dus niet, zegt hij. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. is de Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. Richard Branson, de excentrieke Britse avonturier en zakenman, heeft gisteren in de Amerikaanse woestijn de eerste commerciële ruimtehaven ter wereld geopend. De miljardair heeft een lange geschiedenis van opmerkelijke projecten, zoals die betrokken bij meerdere intercontinentale ballonvaarten. In 1987 stak hij samen met de zweet Per Lindstrand de Atlantische Oceaan over. En die vlucht liep de nauwe nood goed af. De ballon, Fly Virgin, geheten landde in de Noordzee. Lindstrand sprong direct uit de capsule, maar Branson was nog aan boord. Later waagde ook hij de sprong. U hoort een fragment uit Avro's Televisier, 1987. En als we were about 20 foot from the water... Um, ...I quickly climbed onto the roof and threw myself off down de There's a body in the water. A body in the water. Just one? Yeah. Just one by there. Straight down, something under the helicopter. The balloon's gone down. Obviously, my biggest concern then was was, was Pear, because he'd been in the water now about an hour and a quarter. There are other aircraft in the vicinity, uh, so... And this is Argonaut. I'm proceeding to a position where I believe the balloon first hit the water. That is where the first person left the balloon. ...according to Mr. Branson. Per Lienstrand wordt opgemerkt en door een rubber speedboot uit het water gehaald. Met man en macht probeert men hem warm te wrijven. Per helikopter worden Lienstrand en Branson naar de Schotse Vaste Wal gebracht. Zij zijn de eerste die de Atlantische Oceaan zijn overgestoken per hete luchtbodem. Later ondernam Branson nog veel andere ballonvaten. Maar nooit maakte hij het hele rondje over de aarde. Nu biedt hij zogenoemde ruimtetoeristen. Dus à raison van 130.000 euro. de kans om een ruimtevlucht te maken. Lunch met Jurgen van der Berg. Amerika heeft er weer een Republikeinse kandidaat van de week bij, zou je kunnen zeggen. Na Donald Trump, Michelle Beckman en Rick Perry is het nu de voormalige pizza-koning Herman Kane. Die volgens de jongste peilingen van de Wall Street Journal kans hebben is om het op te nemen tegen president Obama bij de komende presidentsverkiezingen. Wat is het geheim eigenlijk van deze Afro-Amerikaanse Herman Kane? Naast dat hij dus pizza koning is geweest, hij is hij ook nog eens een keer dominee en presentator van een talkshow op de radio. Ik praat erover met Frans Verhagen, die is hoofdredacteur van America.nl en ook van de verkiezingswebsite elections2012.nl. Uh, goedemiddag, meneer goedemiddag. Verhagen. Goedemiddag. Wie is die Herman Kane? Nou ja, het is zoals je zegt, hij is de baas van, uh, van, van een pizzaketen, Godfather Pizza's. En hij heeft ook een aantal Burger Kings gerund. Hij heeft, heeft dus managementervaring, maar vooral is hij een motivational speaker. Hij is dus een, een spreker op congressen om men ...mensen enthousiast te maken over entrepreneurschap en dat soort dingen. En hij heeft niet geheel toevallig ook net een boek uit. En die hele campagne van hem die was oorspronkelijk eigenlijk bedoeld... ...als een soort publiciteitscampagne om dat boek aan, uh, aan de man te brengen. Uh, en ondertussen heeft hij de top bereikt van de Republikeinse uh, kandidaten. Dus ja. het is boven verwachting succesvol ja. en past hey. goed in jullie media-rubriek. Ja. En het is een Afro-Amerikanen ook dus, net als Obama... Ja, dat heeft wel en geen betekenis. Dat, uh, uh, dat vinden de Republikeinen wel leuk. Dat er ook eens een zwarte kandidaat is uh, uit hun kring. En Kane zelf maakt er veel... een beetje morbide grapjes over soms. Ook in, foute grapjes. Hij uh, heeft het over de Democratic Plantation. Hè? Hij vindt dat democraten eigenlijk... Uh, die, uh, die de zwarte en de, en de gewone mensen maar arm houden. Mm. Door ze te veel belasting te geven. Dus het is dus, dus een dubbelsnijdend zwaard. Maar het mooie is natuurlijk... dat we nu dus twee serieuze zwarte politici in Amerika ja. hebben. Ja, maar goed, even naar de Republikeinse kant. Een vastgoedmiljonair, Trump dus, die godvruchtige moeder, mevrouw Beckman. Uh, ja, nu dus weer deze pizza nou, vergeet, vergeet Sarah Palin niet, uh, he? Die heeft ja. ook nog een half jaar boven de markt gehangen. Ja, maar goed, die is nu een beetje naar die, naar die andere club uh, gegaan natuurlijk. Waar zijn de Republikeinen eigenlijk naar op zoek? Want ze hebben wel allerlei uh, verschillende profielen natuurlijk. Nou ja, de Republikeinen zijn... Ongelooflijk verdeeld. De, een groot deel van de partij, met name de, de, de activisten, die zijn sociaal heel conservatief: anti-abortus, pro-doodstraf, uh, anti-overheid. En daarmee sluiten ze ook aan bij de Tea Party. Uh, enorm anti-overheid, anti-belasting. willen helemaal geen investeringen doen in infrastructuur en scholen. En de andere helft van de partij, ja, dat zijn de traditionele Wall Street Republicans. Dat zijn keurige mensen die een beetje in het midden bivakeren. Uh, middenklasse, hogere middenklasse. Uh, vroeger noemen we dat Rockefeller-Republikeinen. En ze passen in die traditie. En die twee, die kunnen eigenlijk nauwelijks met elkaar door een deur. Maar moeten nou toch zien dat ze die nominatie aan iemand toebedelen. Ja. Nou, en die groep aan de aan de rechterkant met name, die is steeds op zoek naar een kandidaat. En dat valt steeds tegen. Ze begonnen met Ron Paul, dat is die geweldige libertarian... die wil de hele overheid afschaffen. Toen die Michelle Bachman, Sarah Palin, Donald Trump... nou, Rick Perry was de laatste, de gouverneur van Texas. Een conservatieve man... De gouverneur van een grote staat. En, maar ja, die zakte door het ijs bij een paar debatten. bleek dat hij toch niet in de eredivisie van de politiek thuis hoort. En deze week, of deze maand moet je zeggen, is het Herman Kane. En ja. die gaat ongetwijfeld ook weer onderuit. Uh, al was het alleen maar uh, omdat hij uh, ook nog eens een keer denkt dat hij zanger is. Laten we even een klein <laughs> stukje luisteren. Imagine there's no pizza. I couldn't if I tried. Eating all the tacos or oh, Kentucky Fries. Yeah. Ik druk niet op de rode knop hoor Frans, jij misschien nee. wel. Maar... Nee. Uh, uh, maar... Het geeft een beetje aan waarom hij zo populair is. Het is, ja. het is als je een paar filmpjes op YouTube ook bekijkt, het is een, het is een geweldige performer. Is een, die motivational speaker bij die congressen, dat komt wel goed, Dat ja. wordt hij straks maar, weer ingehuurd. Maar heeft hij een plan ook? Ja, hij heeft ook een plan. Dat is het tweede aspect van zijn uh, van zijn succes. Nu, dus ten eerste doet hij het dus leuk en lekker en hij klinkt goed. En hij heeft een plan. Hij heeft een plan dat heet 999 en dat wil zeggen dat hij alle belastingen wil afschaffen, uh, maar 9% inkomstenbelasting voor alle inkomens wil hebben. Dus geen progressieve belastingen. Uh, 9% belasting voor bedrijven. De winsten van bedrijven. En 9% landelijke btw. Nou, dat klinkt heel mooi. 999. En daar heeft hij goede sier mee gemaakt. Het is eenvoudig. En hij zegt van, ja, eenvoudige plannen die werken altijd goed. Uh, maar ondertussen is iedereen natuurlijk aan het uitrekenen wat dat allemaal oplevert. En dat levert geweldige begrotingstekorten op. En een hele regressieve belastingstructuur. Namelijk dat de armen eigenlijk veel meer betalen dan rijken. En uiteindelijk zal hij daar dus uh, niet zo gek ver mee komen. Maar voor de korte termijn heeft het goed gewerkt. Ja. Maar goed, je zei net al even tussen de regels door. Uh, ik denk niet dat het een, uh, een blijvertje is. Nee, hij is geen blijvertje. Hij heeft helemaal geen campagnestructuur. Want hij was uiteindelijk alleen maar van plan om daar een publiciteitscampagne te maken. Hij heeft geen mensen in dienst, hij heeft geen structuur in Iowa, in New Hampshire... die bekende staten waar de voorverkiezingen plaatsvinden. En hij heeft het gewicht gewoon niet. Uh, hij hoort ook niet in de Eredivisie thuis. Als je hem over buitenlandse politiek vraagt, dan zegt hij van... ja, dat vraag ik aan mijn adviseur straks. Ja, ja daar kom je natuurlijk niet zo ver mee. Nee. Nou ja, goed, laten we gewoon contact houden. Want wie weet staat er volgende week wel weer iemand anders op. Het blijft uh, spannend op nope, deze nope, manier ja. natuurlijk het ook nog even voordat de verkiezingen te zijn, dus dat kan allemaal. Dank voor de uitleg nu bij Herman Kane. dat was Frans Verhagen van Amerika.nl. Zometeen in het mediaforum uh, de publicist van de dagelijkse standaard, blogger Joost Niemuller en presentatrice Sasha Morali is er ook, maar nu eerst Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Israëlische militair Gilad Shalit, die vijf jaar gevangen zat in de Gazastrook, is terug in eigen land. In een interview zei hij dat hij bang is geweest dat zijn gevangenschap nog jaren zou duren. Shalit werd vorige week op de hoogte gesteld van zijn vrijlating. Erwin Koeman vertrekt per direct bij FC Utrecht. Reden is een verschil van inzicht over de koers van de club. Koeman zat pas een paar maanden bij FC Utrecht. De Europese Unie heeft een bezoek van de Oekraïense president Yanukovych aan Brussel afgezegd. De reden daarvoor is de veroordeling van oud-premier Timoshenko. De Europese Unie heeft het proces tegen haar bekritiseerd omdat het politiek gemotiveerd zou zijn. En in Amsterdam zijn twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslagen op kledinggroothandels in het World Fashion Center. Het zijn twee Amsterdammers van 39 en 24. In mei en juni werden daar twee groothandels beschoten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Het is de komende dagen herfst weer met veel wind en ook buien. Vanmiddag is het tijdelijk wat droger en zijn er opklaringen afgewisseld door stapelwolken. Later maken de kustgebieden weer kans op een enkele bui. Elders blijft het dan droog. Het wordt ongeveer 12 graden en er staat een stevige westen- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht komen in de kustgebieden en rond het IJsselmeer buien voor en waait het stevig door. In het binnenland is het wat rustiger en zijn er opklaringen. De minima liggen tussen 8 graden aan zee en 5 land inwaarts. Morgen staat er opnieuw veel wind en trekken pittige herfstbuien over het land. Daarbij is kans op hagel en mogelijk een klap onweer. Het wordt een graad of twaalf. Richting het weekend neemt de buienkans af en is er meer ruimte voor zon. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met presentatrice Sasha Morali, welkom. Dank je. En uh, Joost Niemuller uh, is blogger. Uh, bekend onder meer van de site de dagelijkse standaard. Ook welkom, Joost. Dankjewel. Uh, we worden net even in het media nieuws. De Vlaamse publieke omroep VAT, die heeft uh, op basis van Kamervragen moeten antwoorden dat ongeveer de helft van de programma's daar herhalingen zijn. Ben jij eigenlijk vaak herhaald in je carrière? Uh, ik zou bijna zeggen ik hoop het wel, want dat betekent dat het <laughs> de eerste keer heel goed bekeken is en dat het de moeite waard was om het nog een keer te laten zien. Ja, ja, ja. volgens mij is een zwakste Schakel wel herhaald. En ik, ik heb ook wel eens gehoord dat het nu nog op YouTube. Uh, regelmatig wordt gedownload. Ja. Erg jij eraan, Joost, als kijker, dat er zoveel herhalingen zijn? Want in Nederland is het ook natuurlijk aan de orde. Nou, erger niet, maar uh, je krijgt wel steeds meer gevoel... bij dat tv meer... Uh iets is wat, wat gevuld moet worden. Ik, bedoel, ik, kan me nog, ik ben ook alweer 54, maar ik kan me nog herinneren... vroeger dat als er iets op tv was, dan was het iets eenmalig, uniek. Vaak ook live, maar dat hoeft er al niet eens. Maar dan was het hè, het moment om erbij te zijn, want anders miste je het. En dat is nu, dat is nu helemaal verdwenen. Eén keer in de week topop. Ja. En nu heb je overal popmuziek. Ja. Ja, precies. En, en dan gingen die, die artiesten nog speciaal naar Nederland... voor een optredentje. Uh, dat, dat, dat gaf toch wel. Dat gaf iets heel speciaals ja. aan tv. Ja, het gevoel wat, van urgentie. Ja, wat maar, helemaal verdwenen Het is natuurlijk een geldkwestie. Ik bedoel, trouwens, het geld voor de, voor de commerciële ook. Want daar zie ik soms films voorbij komen... die ik al honderd keer gezien heb, bij dezelfde zender vaak. Die pakken ze ja. gewoon weer de zoveelste... Ja, wordt er weer ja series achterzet. ook. Ik bedoel... Uh, um, je kunt nog steeds kijken naar Faulty Towers met enige regelmaat. Ja. Uh, maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het zelf ook leuk vind... om op YouTube af en toe nog naar een oude Mr. Bean te kijken. Ik heb uh, een half jaar geleden in een zware griep... Uh, de hele Brightset Revisited opnieuw gezien. Dus het, het, uh, aan de ene kant heb je het verhaal van die urgentie, dat, dat dat weg is. Aan de andere kant werd altijd over televisie gezegd... ja, het is nog niet eens goed om de vis in te verpakken. En dan zie je toch dat sommige programma's echt de tand destijds wel... Uh, kunnen doorstaan en, en twintig jaar later nog steeds eigenlijk heel mooi zijn. Wow. En iets anders nog weer, natuurlijk oude beelden uit het archief, want dat is altijd wel weer leuk om te kijken, vind ik persoonlijk dan. Ja, maar het, het heeft toch wel zo's de beperkingen, denk ik. Ik, bedoel, ik merk, er zijn dus nu zenders die worden bijna alleen nog maar gevuld met herhalingen, zoals RTL 8, Veronica, mm -hmm. ik weet niet precies hoe het nog heet. En ja, dan de, ja het schijnt dat er af en toe nog zo'n mooie film op te zien is, met veel reclame er tussendoor, maar dat... D dat verdwijnt bij mij uiteindelijk gewoon helemaal uit mijn blikveld, omdat nou. er zoveel is. Uh, dan kijk je ook niet uh, automatisch niet meer naar dat soort zenders, zeg je eigenlijk. Ja, dat Zij, die die zit wel wat niet in mij het gebeurt, maar, ja. maar waarschijnlijk zit. ze dat niet zoveel, want uh, waarschijnlijk hebben ze aan de kleine aanbod nog uh, genoeg. Nou, en wat je, wat je steeds meer ziet, is dat mensen bijvoorbeeld uh, een serie als House, hè, die dan uh, helemaal hot was een tijdje geleden, dat mensen al op de ene manier in staat waren om de Amerikaanse afleveringen te downloaden ja. en dan helemaal Nederland niet meer nodig hadden. Dus het internet gaat natuurlijk toch televisie ook op een bepaalde manier inhalen. Ja. Dus daar moet wel over nagedacht. worden. Ja, ja, ja, ook, ook het kijkgedrag inderdaad. Wat jij, wat jij zei, in de, je wist dat Top up kwam op, om zeven uur ja. op, op die bepaalde en dan zat je dag. Klaar met en allemaal. En nu kan je gewoon, uh, nou ja, de dag later kan je het ook nog een keer kijken, bij wijze van spreken. Dat is, dat is natuurlijk ook door de techniek allemaal ingehaald. Ja. Laten we het hebben over Willem Holle. De donderdag dient het kort geding van hem tegen de makers van de film De Heinekenontvoering. Uh, gisteravond in première gegaan. Hij vreest voor uh, reputatieschade en problemen bij zijn resocialisatie <lacht> na zijn eventuele vrijlating. Dat blijkt uit documenten die de Telegraaf heeft uh, gezien. Ja. Um, is dit de wereld op zijn kop? Nou, uh, uh, ik denk dat er iets anders aan de hand is. Uh, het gaat heel erg om beeldvorming in dit soort gevallen. En de beeldvorming over die Heinekenzaak is uh, 100% gemaakt... door Peter E. Vries met zijn boek. Mm -hmm. En dat was de beeldvorming van het waren een stel grappige jongens uit West... die, uh, hè, die uh, Pietje Belgevoel uh, gingen uitstralen en die gingen iets stouts doen. En dat heeft eigenlijk heel succesvol, uh, zolang het, uh, iets van twintig jaar of zo lang, uh, bijna, heeft het, de, het beeld... En wat ik begrijp van deze film, daar wordt echt, echt de grimmigheid van het geheel wordt daar neergezet. Dus uh, bij, bij de was, begrijp was, zou, ik, uh, ja, daar was, was. zou ik me ook hier zorgen over maken. Want uh, ja, hoe moet je verder nog uh, nou, door het leven, is nog één ding. Maar hoe moet je verder aan je PR werken? Want dat is voor deze mensen natuurlijk ook zo'n korf van hout. Er zat gewoon geld aan verbonden dat er zo'n product uitging. Gaat de Peter-Erfies uh, aangekondigd dat hij met zijn film gaat komen, ja, maar... internationale film. Sjaar, heeft Holleder een punt? Even Los even van, van, van alles. Ik bedoel, hij wil gewoon. Uh, straks als hij uit de gevangenis komt... Hè, want er zijn gisteren natuurlijk ook wel allerlei mensen aangehouden... die het voor hem misschien wel weer ja. lastig maken. Maar uh, zoals het nu lijkt, begin januari komt hij vrij. En dan wil hij gewoon uh, ja, als een eerzaam burger een, een nieuw uh, leven beginnen. Dat had hij misschien een beetje eerder moeten bedenken. Nee, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... dat uh, de insteek van, van deze film lijkt me ontzettend interessant... Uh, ik vind ook dat een kunstenaar het recht heeft... om zich uh, te baseren op een verhaal zonder dat letterlijk te volgen. We hebben dat destijds gezien met de film De Dominee van Gerard Verhagen. Dat vond ik een heel goede film. Ging die bruisen, overal, hè? Ja, en die is overal totaal afgeschreven... omdat bijvoorbeeld de misdaadjournalisten zeiden... ja, maar het is een stukje van dat personage en dat... en uh, Thea Moore, of hoe heet ze, past niet helemaal. Maar daar ging het niet om, wat, wat, wat Gerard Verhagen heel mooi deed is beginnen met dat Godfather-achtige beeld... Hè, wat jij ook schetst, wat wij vaak hebben van de misdaad... want het is zo glamorous en de jongens zijn zo slim... en de vrouwen zijn zo mooi. En uiteindelijk zie je die man in zijn eentje in zo'n kamer... Een, een, een lullig bakje Chinees eten... en die hotelkamer die helemaal donker is. En je ziet de eenzaamheid en je ziet hoe ze elkaar allemaal verraaien. En dat vond ik het mooie aan die film. En dat is wat... wat hè, een kunstenaar, een filmmaker is een kunstenaar voor mij... heeft het recht om, om te zeggen wat hij wil zeggen. En ja, dat je dan gaat klagen over reputatieschade... Ja, dit, dit, ik, ik zou eerder zeggen, oh God, dat ik wist niet dat hij zoveel gevoel voor humor had. Ja, punt, punt afgehandeld. We gaan wel kijken wat het wordt deze week. Uh, hij heeft zelf al gezegd, van juridische zaken weet ik niet zoveel. Dus we kijken wat voor advocaat hij naar voren schuift. Uh, donderdag dient dat kort geding. Het zou dus maar zo kunnen zijn dat we gisteren de première hebben gehad voor de BN's. Uh, en dat die film uiteindelijk nooit in de bioscoop mag uh, maar worden Maar dat zou echt heel erg zijn. Als dat inderdaad het geval zou zijn... dan zou dat betekenen dat de maffia regeert in Nederland. Ja, dus, dus eigenlijk is dat een consequentie. Ja. Ik kan dat me eigenlijk nauwelijks voorstellen. Ik heb ook de indruk dat justitie... laatst die mevrouw Goudriaan... die zo ontzettend hard tekeer is gegaan... tegen die, die, die vastgoedswendelaars. Ik heb de indruk dat justitie... ook in de gaten begint te krijgen... dat we moeten gaan oppassen. Mm -hmm. Dat wat jij nu zegt, als dit doorgaat... regeert de maffia. Ik, ik heb de indruk dat justitie... Uh, ja toch het gevoel krijgt, er dreigt iets uit onze handen nou, te glippen. En dat nou ja, moet goed, niet gebeuren. Ze hebben gisteren weer, met een paar aanhoudingen natuurlijk... Uh, wordt die zaak weer op scherp gezet. Want de vraag is steeds, het wordt over andere kanten gesuggereerd... dat Hollede toch achter de, uh, de moord op Enstra zit, als opdrachtgever. Nou ja, ja, die mensen die gisteren aangehouden zijn... die, uh, die moeten ja, dat ik denk ook gaan inderdaad, verklaren. Het, als je het gaat over media... dat we hebben hier natuurlijk in Nederland heel veel... Uh, vaak ook hele goede misdaadverslaggevers rondlopen. Maar die lopen natuurlijk helemaal aan de leiband van die misdadigers. Want die leveren hun stuf. En vandaar dus dat heel veel... Beeldvorming over, over de misdaad in Nederland. Heel, heel vaak zo'n zo'n zo beetje stoute jongens: imago ja, heeft. Er was laatst ook zo'n zo mevrouw, die, die heeft dan een boek geschreven dat ze ten onrechte voor gangsterliefje is aangekeken. Nou, die mevrouw ziet eruit dat je denkt: God, wat is Connie Breukhove toch natureel? Hm. En, en die wordt dan geïnterviewd in en Witte Man. En dan is het ja, en mooie auto's en je bent zo'n mooie vrouw. En, dan, en, en, ze werd, he, ja, en die vrouw die gaat dan enorm te keer over de vooroordelen van mensen tegen de wallen en, en voordelen. Mm -hmm. dit en, en, en ja, dat wordt dan inderdaad neergezet als... Uh, ja, toch ja. wel een beetje iets waar we om flink om moeten glimlachen. Uh, en die mevrouw, even voordat ik in de problemen kom... Die, haar, haar echtgenoot is wel vrijgesproken. Maar toen zij het had over dat ze Holleder tegenkwam op feestjes en zo... dan wordt er ook niet gezegd van... Nou, uh, vindt u het dan gek dat, dat, ah. dat, he, dat er verdenkingen zijn? Ja, nee, dat was allemaal vooroordelen. En... Mm. Die mevrouw zat wel bij Paul en Witteman. Uh, want dat is iets anders. Paul Witteman die schrijft in zijn column in de Varig is dat uh, de boycotts van de PVV richting uh, Paul en Witteman nog steeds doorgaat. En dat was allemaal naar aanleiding van die twee cartoons over Wilders. Eentje waarbij hij als camberl is afgebeeld... en eentje waar hij uh, werd uh, neergestoken door de koningin met een schaar. <laughs> uh, dat was op de site he, van de Vaardheden, jo.nl, zonder, uh, zonder die cartoons. Um, maar goed, dat is, kennelijk zitten ze in de boycot. Joost Niemen heeft de PVV gelijk eigenlijk met die boycott? Niet over dit ding. Want de, de, ik vind uh, dat wat op joop.nl gebeurt... dat je dat niet, uh, witte man kunt aanrekenen. Want, uh, maar goed, ik bedoel, het is een goed recht overigens om nergens om, om niet te komen... Maar ik denk wel dat er natuurlijk wel sprake is bij Paul en Witteman van een, van een campagne. Uh, er zit, elke week zit er wel iemand die eigenlijk als enige reden daar zit... is omdat hij een beetje Wilders loopt te Nou, dat is ook een goed recht. Je zou kunnen zeggen, daar is de varen voor uitgevonden om dat te doen. Maar dat je op een gegeven moment zegt van, wij komen daar niet opdagen. En er zijn voorbeelden, gek genoeg is dat er nog niet eens... Een, eigenlijk helemaal geen rel geworden. Maar uh, er was toen destijds die commissaris uh, Riese die uh, verklaarde dat uh, uh, Wilders die moest maar gemold worden. Dat zei hij nou, letterlijk. Laten we, even, want we hebben het fragment er even bijgezocht. Dat is, okay. dat is waarschijnlijk langer dan twee jaar zo'n beetje geleden. Want ja, dat is voor, dat voor deze laatste verkiezing in ieder geval geweest. Uh, Oud-hoofdcommissaris van de politie, Joop van Riesen, bij Paul Witteman, die zegt dan dit. In wezen zou je de neiging hebben om te zeggen, nou, we molden hem. Hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen. Dat, zou, dat is een normale reactie. En jij stoort je eraan dat daar dan geen weerwoord op komt? Ja. Nou ja, kijk, dat is een oproep tot moord van een, van een ex-politieman. Ik bedoel, ik vind dat werkelijk zo ver gaan. Uh, ik snap ook niet waarom Wilders daar geen zaak van heeft gemaakt, eerlijk gezegd. Maar ik snap ook Paul en Witteman niet... dat ze met hun alerte blikken daarna zaten te kijken... Overigens en, en ik het, het, het omge... allemaal hebben laten gebeuren. Ik heb het omgekeerde overigens ook wel eens gehoord... Uh, uh, van meneer Kamp, die het had over dat Nederland ineens zo rotzooi was geworden... en dat kwam dan door de buitenlanders. En toen werd er ook niet ingegrepen. Ik geloof dat zij ook wel eens... Uh, maar toch iets anders dan iets... oproep tot moord van iemand die, ja, maar die hij bedreigd zegt ook, wordt, hij hij zegt niet letterlijk: we, we gaan ze, ze vermoord worden. Hij zegt: ja, eigenlijk denk ik. En dan heeft hij het over een onderstroom. Nee, nee, die bij hem zegt, opkomt nee, nee, en die later weer wordt getemperd. Zegt, als ik een, het... een logische reactie zou zijn... we moeten een mollen en dan dus daar dat hij onder de tafel zit... Ja, maar, maar hij zegt uitkomt. eigenlijk... en we hebben het tweede stuk niet... ik, ik neem aan dat het tweede stuk dit relativeert. Nou ja, nee, goed. Nee, dit, nee, dit is precies... want ja. daarna komt hij hierover okay, niet. Het verdient geen hoofdprijs De moeilijkheid is wel, we pikken inderdaad nee, een klein stukje uit zo'n heel gesprek... en de context zijn we nu in ieder geval even kwijt. Maar goed, het feit dat dat dan wordt gezegd... jij zegt dat het zou een reden voor de PVV kunnen zijn... om daar dan niet aan tafel te ik heb zelf nooit begrepen waar Wilders daar niet een punt van maakt. Uh, en wel van die cartoons. Want ik vind bij die cartoons dat heb ik zoiets van. Nou ja, hè, dat, is, dat vindt op jouw plaats. Bovendien heeft Wilders nogal een grote mond. Als andere mensen problemen hebben. Ja, met maar er is cartoons. Dat, met, met grote dus mond, is die uh, moet je, met met dan twee moet je geen oproep voor moeten om te gaan te vermoorden. Dat, dat is een heel groot nee. verschil. Nee, okay. nee, maar maar dan, het is niet dat, zo dat, dat... dat Paul en Witteman dat zelf hebben gedaan. Dat, nee, maar ze zaten ik... erbij en ze lieten het gebeuren. Ik vind het. Nee, als ik erover nadenk. Ik vind het echt ongelooflijk. Nee, okay, dat, dat, het maar jo, dat, dat, dat punt is gemaakt. Ja. Uh, want er zitten wel eens eens in tafel. Ik heb pas Brinkman Bringbanda nog gezien. Uh, het, het is ook wel een soort beleid, natuurlijk, van die partij. Hè. Wilders kiest echt zijn momenten waarop hij dan iets gaat ja. uh, doen. Uh, en, en dat is op dit moment legt hem dat geen wind te heren. Nou, wat, wat ik. Uh, dit, mijn eerste reactie is dat dit toch wel weer duidelijk maakt dat die hele gedoogconstructie bijzonder onhandig is. Want als een regeringspartij, stel dat de, uh, he, een, een, de VVD zegt... wij gaan maar eens eventjes uh, een hele tijd niet naar welk programma dan ook... dan uh, zou iedereen toch zeggen... ja luister, je moet verantwoording afleggen aan het publiek... want dat zijn nee, de kiezers en dat kan niet... Uh, het gebeurt heel veel dat ministers... Die, die, die verschijnen soms jaren niet op de tv... omdat het hun gewoon niet uitkomt. Dat is, al, dat is op zich niks... niks nou, een minister aan. die jarenlang niet op tv verschijnt... dat lijkt me... Ja. De, de, de, de echt. zeker in de beginperiode, als ze er geen zin in hebben, na mm. de verkiezingen, dan zie je ze vaak een jaar lang niet verschijnen. Je hebt dat stukje gelezen van Paul Witteman, want hij zegt eigenlijk dat het is niet eens Geert Wilders waarschijnlijk die erachter zit, maar Martin Bosma, dat is een beetje de ideoloog he, van de PVV. Ja, uh, goed, hij gaat dus verder in, in, in, die, in die kennelijk mediaoorlog die hij nu voert met de PVV. Witteman die zegt van, uh, ja, het mag niet van Martin Bosma, maar ik heb dan mensen gesproken die willen eigenlijk wel, maar ze mogen niet van Martin Bosma. En Martin Bosma wordt dan ook beticht van, die zou een een soort pathologische afkeer hebben van alles wat ruikt naar links ja. of zoiets. Ja, ik bedoel, uh, het is duidelijk dat die PVV voorlopig niet meer bij Paul Blaaschens. Ja, het had, het, het, het, ik, ik dacht ook het zou strategie van Paul Witteman of van Paul, van Paul Witteman kunnen zijn om uh, de deur op een kier te zetten. Um, naar Wilders van, oké, okay, jij bent het eigenlijk niet, het is die ander... dus je kunt zonder gezichtsverlies volgende week wel in het programma komen. Dus ik weet niet precies wat de gedachte was achter dat hm. zinnetje. Het kan of dit zijn of, of nou, tegen, nee, tegen dat, wel. Dat, dat, dat denk ik absoluut Ik niet. zou het overigens wel een keer leuk vinden, gewoon even puur als, als tv kijken. dat, dat, ik hier, dat Wilders gewoon gezegd, nou oké, okay, ik ga er gewoon een keer zitten, kom maar op. Dat als je toch ballen mooi. hebt, doe je dat? Nou, dat zou gewoon een prachtige tv-uitzending opleveren, lijkt me. Maar ik snap wel dat hij het niet doet, maar... Ja, maar ik bedoel, kijk, voor de politicus maak gewoon afweging: heb ik hier wat bij te winnen of niet? En uh, als, als er iets wordt aangeboden, als ze zouden zeggen van hè, wat ze vroeger wel als bijvoorbeeld met uh, Wouter Bos hebben gedaan: van jij bent de enige ja. gast en verder niemand. Ja. ja, dan zou die misschien wel eens geneigd zijn om te komen. Ja. Maar ja. dat gaan ze heus niet aanbieden. We gaan het wel zien. Dank voor jullie bijdrage in dit mediaforum. Sjaar Morali en Joost Niemuller. Zometeen de Nationale Nieuwskus doen we met Paul Otten uit Almere. En deze week op Radio 1 de CD van Ryan Adams: niet te verwarren met Ryan Adams, dan wordt deze man echt heel boos. Uh, Ryan Adams, zijn album heet Ashes and Fire en dit is het titelstuk. Oh. Uh -huh. kent dat, uh, dat hij als iemand de zaal uit heeft laten zetten... want die dacht dan grappig te zijn. Hij zei, doe even Summer of 69. Dat is dus een liedje van Brian Adams. En dat vond Ryan Adams dus niet leuk. Maar uh, er is een nieuw album van hem uit... en dat hoort u de hele week hier via Radio 1. Uh, we gaan door met de Nationale nieuwsquiz. Paul Otten is hier. Hij is 52 jaar en komt uit Almere. Welkom. Dankjewel. U geeft Nederlandse les aan allochtonen volwassenen. Waar hebben die nou het meeste moeite mee? Met, met... Ik denk het meest met de uitspraak... Toch de uitspraak. En dat is natuurlijk vooral voor mensen die uit Aziatische landen komen. Dan is de uitspraak ja. toch wel het verste weg van onze uitspraak. De R, de R is moeilijk. Dan, de R is heel moeilijk bijvoorbeeld ja. voor Aziatische mensen. Ja. ja. ja. Um, nou ja, een nobel, nobel werk lijkt me om de mensen Nederlands te leren. Uh, eens kijken of u het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. We gaan beginnen met uh, de nieuwsfactor te bepalen. Dus spits de oren zou ik zeggen. Ja. De nationale nieuwsquiz. Ja, deze derde verdachte was in 2006 ook al aangehouden. Hij is een neef van de man van wie we vandaag al eerder hoorde dat hij was aangehouden. Dan zijn er nu drie verdachten. Heb, heb je het idee dat het daarbij blijft? Nee, natuurlijk niet. Wie wil weten wie hem de opdracht gaf? Ja, we hebben toch wel een sterk de indruk dat hij niet voor zichzelf werkt. En dat er nog wat mensen omheen zitten. Dan denkt iedereen toch gelijk aan Willem Holle. Daar kan ik op dit moment nog geen enkele zekerheid over geven. Ja, grote doorbraak in de liquidatiezaak van Willem Enstra. Zeven jaar na de moord is de mogelijke dader aangehouden. De aanhouding was ergens in het buitenland. Waar precies, dat wordt voorlopig even stilgehouden. Wel is bekend voor, uh, uh, waar die uh, hoofdverdachte vandaan komt. Uit welk land is dat? Uit Rusland. Dat is goed. Het gaat om een 47-jarige Rus. Vraag 2. In 2006 waren er ook al twee verdachten aangehouden... en later weer vrijgelaten. En die verdachten zijn gisteren opnieuw opgepakt. In welke stad was dat? In Alkmaar? Dat is goed. Hun uh, relatie tot de Rus uh, is niet uh, bekend. Maar deze Osguur en Ali die zijn dus gisteren opnieuw uh, meegenomen door de politie. Vraag 3. In 2006 kwamen via een krant opnamen naar buiten met achterbankgesprekken tussen Enstra en leden van de criminele inlichtingeneenheid van de politie. Het zijn de zogenoemde Enstra-tapes. In die gesprekken verklaarde Enstra te worden afgeperst door Willem Holleden. Twee journalisten van die krant brachten die gesprekken later uit als boek. Voor welke krant werkte die journalisten? De telegaaf. Uh, dat is niet goed. Oh. Dat is het uh, parool. Uh, ja, Bart Middelburg en Paul Vugs waren dat. Die brachten de tekst in boekvorm uit. De familie van willem probeerde met een kort geding... om dat boek uh, door de rechter te laten verbieden. Maar werd in het ongelijk gesteld... omdat de tapes geen auteursrechtelijk beschermd werk zouden zijn. Vraag 4, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik Ja, ik had altijd... het. Ja, nou ja, je... je... Je hoopt het zo, ik ben voor de vierde keer genomineerd. En, maar je durft, het, je durft het gewoon niet te geloven. En, ja, ik, het, het, ja, het overkomt me nu gewoon. Ik vind het fantastisch. Esther Verhoef. De schrijfster heeft de NS Publieksprijs gewonnen. inderdaad. Simone van der Vlucht, de winnaar van vorig jaar. En een goede vriendin trouwens van Esther Verhoef, die reikte de prijs uit: 7500 euro. En een sculptuur van Jeroen Henneman. En bovendien een eerste klas jaarabonnement van de NS. Ook niet onnodig. Dat was die prijs. Uh, vraag 5 is: voor welk, broek, voor welk boek kreeg Verhoef de prijs? Déjà vu. En dat is goed. We gaan naar de laatste vraag, maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Het gaat dus om één term en de vraag is simpel, wat bedoelen wij hier? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben eenvoudig en heb toch zin. 3. Een woonwijk, concertzalen en een sterrenwacht zijn naar mij vernoemd. 2. Ledverlichting en spaarlampen verdringen mijn beroemde gloeilamp. Philips... Dat is goed, de laatste aanwijzing was geweest, ik ga 4500 banen schrappen, waaronder 1400 in Nederland. Die eerste aanwijzing, ik ben eenvoudig en heb uh, toch zin, sense en simplicity, dat is de slogan natuurlijk van uh, Philips. En uh, ja, al die dingen die vernoemd zijn, het muziekcentrum Frits, Frits Philips hebben we, uh, de Anton Philipszaal in Den Haag. het Philips Observatorium in Eindhoven en uh, Philipsdorp, dat is een wijk, wijk in uh, Eindhoven. Factor is 6. Uh, aangezien de hoogste score, die was gisteren 18, uh, is neergezet, uh, zijn er zometeen drie vragen goed om in ieder geval daaroverheen te gaan. Ja? Mag ik het zeggen? Ik ben het eens met de stelling. Ik ben het niet eens met de stelling. Wie gaat het betalen. Deze regering maakt er sowieso een puinhoop van. Het is een schandaal. Nou, daar gaat we heel ver. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... De gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen brengt vrede in het Midden-Oosten dichterbij. Eén Israëlische militair in ruil voor meer dan duizend Palestijnse gevangenen. De vrijlating van die militair, Shalit, zorgt voor nog meer verdeeldheid in het Midden-Oosten... Is het een eerste stap vooruit, beide volken weer om de tafel... of een oneerlijke ruil die als overwinning voor Hamas kan worden uitgelegd? Daarom onze stelling. De gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen... brengt vrede in het Midden-Oosten dichterbij. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Paul Otten, 52 jaar uit Almere. Gisteren waren dat trouwens 16 punten, niet 18 zoals ik zei. Maar dan nog drie vragen goed en dan bent u daar al overheen. Maar beter misschien om er een paar meer goed te hebben... want er komen nog een paar kandidaten voorbij deze week. 90 seconden de tijd. Als een antwoord niet duidelijk is, pas roepen. Okay. Daar komen ze. De Nationale nieuwsquist. Premier Rutte heeft naar eigen zeggen steun gekregen... van welke president voor zijn economisch plan? Sarkozy. Is goed. De World Solar Challenge in Australië... was tijdelijk stilgelegd in verband met wat? Bosbranden. Is goed. Lilian Bettencourt, de erfgename van welk cosmetica-concern... is noor. onder curatele geplaatst? Is goed. De landelijke e-mailstoring van welke provider is verholpen? KPN. Is goed. Topman van welke vliegtuigmaatschappij stapt op? KLM Air France. Is goed. Mensen die bij een makelaar in Nieuw-Leuzen een woonboerderij kopen... krijgen daar wat voor cadeau cool. bij? Dat is goed. De Nederlandse wervingsactie waarvoor heeft gisteren een wereldrecord aan een aantal Donut. aanmeldingen opgeleverd. Is goed. De Italiaanse politie verdenkt anarchistische organisaties van de hevige rellen afgelopen weekend in welke stad? Uh, Ro uh, Roma. Dat is goed. Twee broers zijn in de VS aangeklaagd voor het stelen van wat. Uh, weet ik pas. Een brug. Volgens twee Amerikaanse schrijvers heeft welke schilder geen zelfmoord gepleegd. Is goed, een reiziger heeft in Duitsland 12.500 euro in wat voor vervoersmiddel laten liggen? Een bus. Nee, in de tram. De Amerikaanse Hoge Rechtshof gaat kijken of welk bedrijf verantwoordelijk is voor mensenrechten in Nigeria. Philip uh, Shell. Dat is goed gecorrigeerd, denk ik, maar dan moeten we hier even naar kijken. Hoe heet de uitgestelde sportcompetitie die uiterlijk over 30 dagen van start moet gaan? NBA. Dat is goed. Het Keniaanse leger is een offensief begonnen tegen welke militante beweging in buurland somalië Is goed. In welk land leggen ambtenaren deze week opnieuw massaal het werk neer? Griekenland. Is goed. Nederlands acteur Michiel Huisman deelt binnenkort het doek met welke Hollywoodster? Brad Pitt. Is goed. Welk bedrijf heeft haar eigen record op tijdrijden verbroken? De NS. Is goed. Welk land is bereid onderzoek te doen naar de vrijdelde aanslag op de Saoedische ambassadeur in Washington? Iran. En die laatste zit er ook nog bij, want die is in de klap beantwoord. Mag ik even horen, jongens, is die vraag goed gerekend? Het herstellen in, in het antwoord, ja, is goed gerekend, begrijp ik. Want dat is een van de regels. Uh, dan zijn er 16 goed. Ja, dat is uh, redelijk. hè? Ja, dat bij... is heel goed zelfs. In het begin was het niet zo goed. Maar... Nee, nou, ja. niet te bescheiden. 96, dat is voorlopig uh, de stand waar de rest uh, maar eens even aan moet komen. Ja. U krijgt een normale prijzenpakket van ons mee. En als het lukt om deze stand hoog te houden... dan uh, komen er nog eens 300 euro bij. Oké, okay, we wachten af. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Dreigt wat. Er is economisch zwaar weeropkomst. En dat zorgt voor veel onrust. Vooral bij de gewone werknemer. Bestaat mijn baan straks nog. En dan word je ontslagen. Je baan, weg. Dan word je wel boos. Of misschien moedeloos. Ik dacht dat het einde der tijden bij wijze van spreken was aangebroken. Of juist strijdbaar. En dan kun je beter uh, vechtend omgaan dan liggend. Maar het belangrijkste, het is dus meer dan werk alleen. Het is eigenlijk gewoon een deel van wie ik ben. Deze week in Goedemorgen Nederland, ik werk dus ik besta. Elke werkdag van half tien tot half elf ochtends. Radio 1. Goedemorgen Nederland. Het nieuws van alle kanten. Toet nu uw leeftijd in. Gevolgd door de hoogte van uw vrijgekomen lijfrente, het aantal kinderen en kleinkinderen aan wie u wilt schenken, en sluit af met een hekje.